Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De verkeersleiders van ProRail hebben twee uur geleden het werk weer opgepakt. Ze staakten voor een beter loon. Tot 9 uur vanochtend reden er geen treinen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. En dus stonden er op bijvoorbeeld Den Haag Centraal reizigers die dit niet hadden zien aankomen. Nu uh, moet ik wachten tot de trein weer rijden. Waar moet u naartoe? Naar Haarlem. Ik was verrast. Ik hou altijd het nieuws bij, maar deze heb ik gemist. Dus ik schrik me kapot. Dus ik ga nu eventjes uh, mijn werk bellen. Zo is het leven hier eigenlijk. De NS heeft de boel inmiddels weer opgestart. Wel moet je de rest van de ochtend nog rekening houden met vertraging. En het was ook druk op, druk op de weg vanochtend, zag de ANWB. Dat kwam niet zozeer door de staking, maar vooral door het slechte weer en ongelukken. Israëlische kolonisten en militairen hebben de afgelopen jaren tientallen door Nederland gefinancierde hulpprojecten gesaboteerd. Spullen worden vernietigd of in beslag genomen, dat zeggen journalisten van Investico. Hulporganisaties proberen de Palestijnse bevolking van de bezette westelijke Jordaanhoever te helpen, maar worden daarin dus tegengewerkt door Israël. Meerdere Israëlische ministers hebben openlijk gezegd dat ze het gebied willen innemen. En hopelijk ben jij vanochtend iets comfortabeler wakker geworden dan Evelien uit Gemert. Zij heeft namelijk 24 uur lang in een konijnenhok gelegen. Dat deed ze voor een goed doel. Het hok van een lokale opvang moet vervangen worden. Evelien liet zich sponsoren voor een nachtje tussen de keutels. Ik heb ja, wel geslapen. Of de moeite gehad met, uh, met uittrekken, want dat ging niet. Dit is uh, 1,50 meter 50 en ik ben 1,68 meter, uh, 68, 72. Dus. Uh, Echt lang uit uiden, kon niet en het was een beetje hard. Ik heb wel wat vliesdekentjes eronder liggen, maar ja, het was geen lekker zacht matrasje eigenlijk. Ze wilde 2000 euro ophalen, maar de teller staat op 1500, dus misschien moet ze vannacht weer. Het weer nog, af en toe opklaringen met zon, maar ook veel grijs met motregen of regen. En vanmiddag kan daar in het noorden ook hagel bij zitten. Het wordt vandaag 5 tot max 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je ja, hebt ze live gezien, hè Hans? Je hebt ze in Leiden gezien, ja, in de Groenwoord in de jaren 70. Ja, ja geweldig, en dat was een van de eerste concerten die ze deden in Nederland. Ja, dat zou kunnen, ja. maar dat weet ik niet meer. waren ze uh, niet zo beroemd. Volgens mij. Ja, maar toen al een paar hits gehad gehad, hoor. Dat ja, ja. Ik ze ook. ja, zeker. Goed, we gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Standvoort. Welkom terug allemaal. Uh, wat gaan we doen in deze, uh, dit laatste uur? Nou, dat zakje vertellen. Ja, vertel eens. Uh, Martijn de Ridder gaan we zo spreken over uh, samen slim naar zee. En uh, wat het inhoudt en... Uh, uh, wat het betekent. Daarna hebben we de ondernemer van het jaar, Tom van der Veen. Die zien je live uh, in de uitzending van Hotel Keur. Uh, we hebben een interview uh, met uh, Carina, met Arlie Ruhe, de directeur van het Zandvoortsmuseum. Museum. En daarna natuurlijk uh, wie anders dan Willem Strooman over de classic concerts. Goed, in heel, de heel mooi. Het nou, nou, wordt in, nog een uh, druk, druk, druk uurtje. Een druk dus uurtje. we gaan meteen beginnen met Martijn Ritter van de Provincie. Goedem, goedemorgen, als we een lijn hebben.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 Dat is inderdaad ja. precies het probleem waar we een klein beetje tegenaan lopen met z'n allen. Uh -huh. dat we, we willen graag met z'n allen die kant op, maar uh, uiteindelijk staan we misschien wel de nog in de file. Op ja. het de tegen ja. het mooie is. Nee? Ik denk toch dat uh, 50, 60, misschien 70 procent wel met de auto uh, komt. Dat, dat is jammer, want we hebben een prachtige treinverbinding naar Stanford natuurlijk. Maar uh, ja, er zijn toch heel veel mensen die met de auto komen.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 uh, we hebben uh, contact gehad met inwoners, met, met, met bezoekers van het strand, maar ook met de ondernemers van Sandvoort zelf en de organisaties in de omgeving. Ja, en er, komt inderdaad, uh, er komen ruim 200 ideeën uit. Die hebben we allemaal bekeken en uh, ja, daar zitten echt hele goede ideeën bij natuurlijk. Mm. Uh, en er zijn eigenlijk ja, zo'n zo zes ideeën naar boven gekomen die dan verder uh, uitgezocht gaan worden. Klopt hè?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 Uh, ik noem maar wat. Uh, goede goede fietsparkeerplaatsen, op Opladen van fietsen tegenwoordig is ook belangrijk, natuurlijk, dat soort dingen. Zeker. Nou, ook, ook een stukje bewaakte fietsenstallingen Dat ja. is ja. misschien heel vanzelfsprekend, maar het zou leuk zijn, natuurlijk, als jij aan het einde van de dag die fiets nog terug kan vinden. Dat die ja. er nog staat. <laughs> ja, dat, dat ja, soort zaken. Ja. Dat, dat zorgt ervoor dat mensen uit de auto gaan en, en op de fiets stappen. Ja, en dan heb je ook nog uh, PNR, dat is uh, parkeren en, en reizen, dat is volgens mij. Uh, uh, PNR-plekken uh, waar vandaan pendelbussen dan naar de kust uh, gaan. Dat, is ook, dat, is ja, dat... Ook, was ook een idee. Kun je daar iets meer ja. over vertellen? Ja, nou, we zijn op zoek naar geschikte PNR-locaties. Uh, moet het moet ook niet te ver zijn van de kust af, mm -hmm. uh, maar ook niet te dichtbij, want als het te dichtbij is, dan kun je net zo goed weer Ja, op... dan kun je net zo goed doorrijden, ja. Ja. Uh, Stel je voor dat er uh, in omgeving van Halen, uh, maar ook aan de zuidkant, richting Halen en Meer, moet je een klein beetje denken. Uh -huh. uh, als je daarheen rijdt en vanaf daar kun je voor een hele kleine dag op misschien wel gratis gewoon je auto parkeren. Je stapt in een bus en die bus die rijdt om de virus heen, richting ja. het strand. Ja.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 Ja, de laatste tijd horen we vooral veel mensen uh, over de oude treinbaan bijvoorbeeld. Ja, daar dus hebben we het eerder in de uitstelling over gehad ook, ja. Uh, precies, precies, volgens mij is dat bij jullie bekeken. Ja. Uh, ja. Nou ja, dan is het misschien niet heel goedkoop om de trein te laten rijden, maar misschien is het wel heel goed mogelijk om daar een heel mooi een heel, heel volwaardig fietspad van te maken. Ja.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 Dus dan gaan we voor op zoek uh, naar geld. Maar uh, de, de zeeweg uh, achtbaans maken, dat gaat er niet worden, denk ik hè? <laughs> oh, dat Nee, dat nee, is een stap. grapje hoor. Maar, uh, uh, het ontwerp, ja, het is natuurlijk een van de, een van de twee toegangswegen tot standvoort, dat je dat met de auto moet doen. En dat is ja. ook uh, ja, dat is eigenlijk te weinig, maar ja, je kan moeilijk nieuwe wegen gaan aanleggen door de duinen. Nee, dat is ook niet te streven natuurlijk. We nou, ja, uiteraard. Dat is eigenlijk ja. uh, het, het minder asfalt.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 de bus zo snel mogelijk... Ja. efficiënt mogelijk door laten rijden. Ja, inderdaad. Ja. Op de website uh, samenslimnaarzee.nl... Uh, kan je ook alle uh, ideeën zien... en, en uh, teruglezen. En ja, dat is best heel interessant... om, om, uh, om te kijken wat je er zelf... Uh, uit kan halen... en wat... goede... verhalen zijn. Forum voor fietsen, betere doorstroom... naar het strand, uh, via het verdelen... van, het, uh, van de verkeersdruk...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 wie weet er meer van die omgeving dan de mensen die daar wonen? Ja, zijn mm -hmm. ja, wij de gast. Dus dan uh, haal je echt uit die omgeving. Ja, begrijp ik. In februari 2025, dus over een paar maanden, wordt het besluit en welke maatregelen dan uitgevoerd zouden kunnen en moeten worden. Klopt dat? Correct, ja. ja. Dus dan gaan we horen van wat er echt uh, in de jaren daarna wordt, echt wordt aangepakt.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 Ja, dus het is, het is wel degelijk mogelijk natuurlijk, ja. de Grand Prix is natuurlijk wel een geval apart. Ja, het is geval apart, is zeker ja. Denk ik. ja. Uh, maar hij heeft wel ervoor gezorgd, die Grand Prix, dat uh, station Zandvoort meer capaciteit aan kan Ja, worden. dat ja. is waar, ja, met uh, meer uitstapplaatsen. En, uh, is dus laten we die ook ja. gaan benutten dan. Ja, en dan dus... moeten we dan nou ook uh, in, over, uh, in, in overleg mee horen. Uh, Lijkt door, mij horen, bijvoorbeeld. Dus, dan moet de NS ook weer meewerken natuurlijk. Dus, uh... ja.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 En dan gaan we ook uh, kijken wat de mooie, uh, de mooie uitvoering daarvan Mag ik jou hartelijk ja. danken voor je medewerking? Bedankt voor het gesprek. En uh, ik wens je nog een heel mooi weekend. Ja, jullie ook. Oké, okay, dankjewel, Martijn. Bedankt. Fijne dag nog. Okay. Doei. Dag. Bye bye. Bye bye. bye, bye. We True. Well, I. Ja, lekker, uh, lekker nummer. Uh, Linda Ronstedt hè? Linda Ronstedt ja. zeker weten. Nou, we hebben niemand minder dan uh, Tom van der Veen bij ons zitten. Gefeliciteerd Tom nog met de uh, ja. ondernemer van het jaar, hè? Goedemorgen, heer. Goedemorgen. Ja. ja, dat is wel, ja, samen met je vrouw natuurlijk, hè? Zeker. Ja. Dat mogen we niet vergeten natuurlijk, want ik zie hem heel keurig op het podium ja. afgelopen ja. duimdag. Ja, ik heb gezegd, terecht als dat op... Terecht. Ja, ja, ja, ja. Weet je, ik, ik mag heel veel doen hier in de uh, gemeente met allerlei gesprekken en, en leuke dingen die we doen. Maar ja, dat kan ik niet doen zonder dat zij nee, de tent nee, uit te raak. staan. Dan zijn we echt een team. Ja, dus, uh... Is jouw vrouw hey. Zandvoort er? Nee, nee. Nee. Nee. nee, Jullie zijn allemaal import. Ja, ja, ja. ja. Hey, we hebben het er afgelopen donderdag heel even over gehad. Want het verbaasde jou eigenlijk dat je won. Omdat jullie voor Zandvoort eigenlijk niet zo bekend zijn, laat ik het zo zeggen. Want die slapen weinig in jouw hotel. Ja, het, de, de Zandvoortse ondernemersprijs is een prijs van Zandvoort voor Zandvoort. Ja. En in die zin vind ik het heel bijzonder dat wij hem gewonnen uh, hebben. Want inderdaad, er zijn weinig Zandvoorters dus die bij ons uh, een nachtje komen slapen. Ja. Ja. Um, uh, maar goed, klaarblijkelijk, dat bleek ook al een beetje gedurende de, de verbouwing. dat ja, Je doet zo'n verbouwing eigenlijk gewoon vanuit bedrijfseconomische overwegingen. Uiteraard. Um, um, maar ook heel veel mensen waren er trots op. Vonden het mooi. Er kwamen verhalen los. Ja. Uh, ja, dat is wel heel gaaf Dat is wel heel leuk om, uh, om te zien hoe dat ook leeft En hoe je daarin ook iets bijdraagt eigenlijk ja. onbedoeld aan, uh, aan, aan zo'n badplaats Zeker, ja. Nou ja, ik was bij de, bij de opening Was dat een van de gelukkige die daar ook was <laughs> en, uh, nou ja Je hoorde alleen maar om je heen Wat geweldig gedaan en uh, mooi Ik ja, nou ja, zit daar de website te kijken ja. En dan kan je het zien hoe mooi het is geworden Ja, ja. ja het ja, is net hard. nieuw, het is net deze week live Oké okay. dus ja, ja. Het ziet er prachtig uit uh, niet, zo, niet zo moeilijk, Hotelkeur.nl. Dat is wel uh, ja, ja, heel eenvoudig. Ja, dat ja, hadden ja. we graag overzicht. Ja. <laughs> Hé, hey, uh, Tom. Uh, we hadden er al eerder over, toen jullie begonnen, hebben jullie getwijfeld of de naam Hotelkeur zou blijven? Nou, niet zozeer getwijfeld. We hebben er even aan gedacht. Je begint uh, uh, in 2019 hebben we het overgenomen. En dan is een van de dingen die op tafel ligt. Wat gaan we doen met de naam? Zetten we dat naar onze hand? Of uh, gaan we iets verzinnen? Of maar eigenlijk waren we daar heel snel uit. Dat moeten we niet doen. Het is het oudste hotel van Zandvoort. En als je de gemiddelde Zandvoorter vraagt... Uh, noem de top drie van hotels... Uh, uh, eventjes binnen een minuut... dan uh, is dat hotelkeur... daarbij heel veel mensen bij. Ja. Die ja. Jamse bekendheid. Die, ja. uh, het is uit 1911. 11. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is wel leuk. We hebben nu... Uh, het pand is er in 1902, toen zijn ze begonnen met bouwen. En dat is in 1904 opgeleverd. En we uh -huh. hebben al die bouwtekeningen hebben we nu natuurlijk beschikbaar. Want we moesten weten hoe het pand in elkaar zit. Ja. Uh -huh. uh, en ik heb volgende week een afspraak met Arie Koper van het genootschap Oud Zandvoort. Oh, wat leuk. En ik wil met Arie kijken of we naast die bouwtekeningen uh, daar ook foto's bij kunnen krijgen. En dan wil ik één uh, wand, wil ik een heel groot behang uh, laten maken en een tijdlijn. Met al die bouwtekeningen, de foto, oh, ja. hoe dat pand in ontwikkeling ja, ja, ja. is. Geweest. Ja, wat grappig. Uh, en dat gaat dan tegenover de wand, maar de glas- en loodramen uh, hangen. Die ja, aan de zijkant. Ja. Uh, ja, die hebben we ook laten hangen, hè? mooi. Uh. Ja, nou, de, die, die kwamen eruit, die vielen uh -huh. ook uit elkaar. Want ja, die zijn dan best oud. Maar onze lichtleverancier had een hele mooie uh, uh -huh. oplossing om dat in een soort frame te zetten met een zacht ledlicht erachter. En uh, nou, die hebben we nu alle zes uh, opgehangen hmm. bij ons in het hotel. Maar het was vanaf het begin direct hotel, hè? Nee, het is volgens mij tussen 1904 en 1911 is het bewoond geweest. Of zelfs tot 1913. Oh, ja? oh. Want in eerste instantie wordt het hotelkeur ergens verderop in de kost, Kostverlorenstraat gestart. Oh, oké. Okay. Okay. Het is, pension, is uh, pensionkeur. Ja, ja. En dat is nu een uh, ander uh, hotel. Nee, uh, het is niet van Faber. Hè. Dat is, uh, ja, volgens mij is het on... wel ter hoogte daarvan ongeveer. Maar oh, is, okay. ik zou het huis, huisnummer even moeten nakijken. Ja, nee, nee, oké. Okay. Jullie hebben echt alles verbouwd, hè? Uh, nee, het gedeelte de van wat, wat de Chinees was uh, in, in, ja? in de Volksmond, uh, dat hebben we inderdaad verbouwd. Daaronder is uh, vaak bekend de, de uh, snoekenbar die daar zat. Snokebar die hebben we inderdaad nog. ook uh, uh, uh, verbouwd. Daar kwam wel leuk. De, heel veel mensen hebben het over de dansvloer en de, de feesten daar. Die dansvloer Dans lag er nog in. Die tegels oh, lagen er ja? nog oh, ja. in. Wat uh, grappig. En die liggen er nog steeds in. Inmiddels ligt er wel een laagje beton overheen met vloerverwarming. Maar, uh, ja, ik vond de binnenplaatsen wat jullie gemaakt hebben ook prachtig. Ja, nou ja, dat Tot? was inderdaad, uh, heel vaak uh, was dat een beetje onverzorgd en daar uh, ja. Uh, uh, ja, gebeurde er niet zo heel veel mee. Logisch ook, want de Chinezen hadden er niet zoveel mee. Uh -huh. Maar ja, wij wilden daar graag een mooi pronkstuk van maken. Dus we ja. hebben een hele mooie tuin laten ja, halen. Dat ja, dat vond ik ja. ook uh, wel mooi. Zeker zomers is het heerlijk om even buiten te zitten. Ja, ja, ja. daar zitten uh, zes ja. appartementen omheen die, uh, die tuin delen. Ja. Toen jullie uh, begonnen aan die, uh, aan die verbouwing, uh, ja, toen dacht je van, nou, dat, dat, kon, uh, dat wordt wel lastig misschien of... Uh, nou, Was je meteen ja, positief in het begin? Zo'n traject groei je in. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, geven die buren er blijk van uh, uh, wat anders te willen gaan doen. Uh -huh. En dan, dan plant je zo'n zaadje. En we hebben altijd al eens een keer een gedacht, het zou leuk zijn als... Nou ja, dan ga je eens een keer praten met een architect en uh, met een bouwbegeleider. En zo'n idee vormt zich uh, uh -huh. uh, uh, dan. Uh, en daar groei ja, groeien in, dus ik heb niet op een gegeven moment gedacht, hoe oh, waar, ja natuurlijk gedurende de trek van deze tijd, ja. je daar weer een muur wegtrekt ja. en denkt, oh, oh daar is... komt wat achter weg, waar we niet <laughs> hadden verwacht, waar zijn we in Gosnaam aan begonnen. Ja. Maar uiteindelijk is daar eigenlijk een heel mooi traject geweest, en we hebben een heel mooi bouwteam gehad, waarin ah. we uh, uh, nou, eigenlijk alles hebben opgelost. En uh, uh, nou, nu heel trots zijn op wat er staat. Was dat financieel ook uh, haalbaar allemaal? Want ik bedoel, je moet een hoop gasten ontvangen, om dat er een beetje uit te krijgen, of? Uh, ja, nou ja, wij denken van wel. Nou, jullie hebben We hebben dit eerste jaar gehad, maar ja, dat dus schrift er een, nog niet een, helemaal uit. Jullie hadden ongeveer wel een gedachte van hoeveel het dan zou gaan kosten. Zijn jullie daar binnen gebleven? Ja. ja. Ja, toch wel? Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat is al uh, lekker natuurlijk. Ja. Dat hoor je niet zo vaak. Nee, nee. Ja, de, nee. we hebben tot nu toe drie is verbouwingen geen kamer, En, en of, drie verbouwingen uh, <greet> die uh, uh, binnen tijd en binnen budget zijn geweest. Nou, dat is goed, goed, goed hoor. Dus, uh, maar goed, we zijn van huis uit allebei bankier. En uh, Kijk. die schijnen nog wel eens wat risicomijdend te zijn en veel excellingen te <laar> zijn. <wah> ja, daar kan ik wel even bevestigen dat dat klopt. <s-, g blocking> nee, dat begrijp ik. Ja, ja. He, en, en het eerste, uh, uh, uh, draaien nu zo'n zo jaar ja, ja, bijna, drie kwart jaar. Hoe is het gegaan in die drie kwart jaar? Goed reden over het... Uh... Ja, ik ben tevreden over waar we, uh, waar we staan. Uh, we hebben heel veel geleerd. Uh, een simpel voorbeeldje. Als je een hotelkamer boekt... de lead time voordat zo'n hotelkamer geboekt wordt... die is redelijk kort. Dat is mm -hmm. zit een week, twee weken, een maand. Uh, dus je kunt redelijk lang wachten met je kamers... en uiteindelijk uh, zet je ze dan op de markt. En nou ja, ons spelletje is dan... om dat natuurlijk tegen een zo hoog mogelijke prijs te doen. Net zoals bijvoorbeeld bij vliegtickets gebeurt. Ja. Uh, om daar het beste resultaat uit te halen. Een appartement... Die wordt soms wel een half jaar tot een jaar van tevoren geboekt. Uh -huh. Alleen wij hadden het appartementen pas klaar in maart. En toen hebben we ze op de website gezet. Dat maakte dat ons tweede kwartaal. Uh, daar viel wat tegen qua appartementen. Nou, uh -huh. Dat is zo'n les die je leert. Ja. Uh, ja, we, we, we hebben in een keer in plaats van vijf man personeel. negen man personeel. Dat moet je aansturen. Dan moet je werkinstructies gaan maken. En, en dan uh -huh. zijn eigenlijk de dingen die je voorheen zelf deed. en automatisch gingen. Moet je dan in één keer gaan uitleggen. Uh -huh. en werkinstructies gaan uh, samen. Dus in die zin is het een intens jaar geweest. een leerzaam jaar. Uh, ja, ik ben onwijs trots op het team wat we hebben. Uh, wat we hebben gebouwd. De ja. mensen die ons hebben geholpen. En, uh... ja, een van jullie sterke punten is natuurlijk dat je naast het station zit. Ja. Dus uh, wat betreft de treinverbinding uh, zitten jullie natuurlijk uh, ja. uh, op zullen we maar zeggen ja, ja, dat klopt. Maar doe je ja. in, in, in, op de website daar ook iets mee? Of, uh... Ja, zeker. Wij hebben steeds meer mensen die of hun auto parkeren. Je had het er net al over met Martijn. Uh, uh, of parkeren in uh, uh, Haarlem. Ja, IKEA. Ja, ja. Uh, mensen komen met de trein. Uh, dus ja, ik zie daar wel, weet je, dat is nog steeds een klein percentage, maar ja, ik zie dat wel groeien van 5 naar een keer 10%. Ja, ja, ja. Uh, en ja, daar zit een goede ontwikkeling in. Ja, het dus parkeer, ik denk parkeer, dat, we daar, ja. dat we daar veel meer mooi moeten gaan doen. Ja, en ik dus zie is ook wel. heel slimme foto van uh, vanaf het station naar, uh, ja, naar de het auto zien, Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja, het dus parkeren op zich, nou, dat heb je ja ook... In de gemeenteraad al heel vaak ingesproken Ja, dat doe je wel. Ja, dat doe je wel. <laughs> ja. maar jij, jij zit ook nog in die ondernemersverenigingen. Ja. ja, ik ben vicevoorzitter van OBZ. OBZ is de koepel van ondernemersverenigingen. Ja. We hebben in ons, in ons Mooie Badplaats acht ondernemersverenigingen en er zit de koepel boven. Okay. Uh, en daarmee proberen we gezamenlijk gesprekspartner te zijn voor de gemeente, uh, ja. Nou ja, samen te werken op. Allerlei onderwerpen. Om uiteindelijk of Zandvoort beter neer te zetten of uh, leuke initiatieven te starten. Ja, ja. Ga je nog uh, promotiebedrijven uh, um, uh, uh, dat jullie ondernemer van het jaar zijn? Ga je daar verder mee in het hotel? Of op je uh, website. Of, uh, Waar komt dat mooie beeldje? Die staat in onze Rari receptie. Uh, in onze receptie staat het oh, okay. gebronken. Dus iedereen die, binnenkomt, uh, die hem binnenkomt kan hem zien. Die ziet hem meteen staan. Ja. Ja, uh, en Ger, in alle eerlijkheid. Jij bent de eerste die dat vraagt. Ik heb, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ik <laughs> ja, had ja, niet dat ik hem überhaupt zou vinden. Dus dat, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat is ja, natuurlijk mooi. hartstikke leuk. Mooi want, plan oh, ja. maken, Ger. Ja, ja. Nou ja, leuk. ik zou een, een banner in je, in je website Ja, nee, van nee, dat, zou, jaar. dat zou best kunnen. Die kunnen we zo bij inplakken. Nee, dat kan. dat kan. Met een beeldje, een prachtige beeldje. Het geeft wel heel veel vertrouwen aan de, aan de klant. Ja, ik vind dat wel grappig. Ik heb, uh, wat ik al zei, ik, ik ervaar het als een prijs... van zandvoerders voor zandvoerders. Ik had hier helemaal niet bij stilgestaan. Maar inderdaad ook alle appjes die je krijgt... de aandacht, de, de positiviteit... Dat vind ik onwijs leuk. Ja, maar ja, ja. helemaal niet bij stilgestaan dat dat, dat dat het effect zou hebben. En inderdaad wat jij ook zegt... Promoot je erbij op die website? Ja, dat nou ja, is eigenlijk een goed idee. Maar ja, ja. <laughs> Dankjewel. Onder, alsjeblieft. Ja, het klinkt wel goed, hè? onderneming, eh, onderneming van het ja, jaar. Ja, het klinkt ja, heel ja. goed. Het ja. ja, klinkt ja. Uh, natuurlijk uh, heel stevig. In, ja, ja, ik, ik, ik, uh, in Noord heb je... Is dat Carina? Die, die, uh, die, die garage... Karimol, uh, ja, daar ja, woon ik ja, tegenover. Maar ja. Die zet, nee, ja, er is een andere uh, oh. daar. Die is ja, ja, 2018. Ja, een dat nieuwe. klopt. Ja. Ja. Het staat heel groot op zijn, ja. op, ja. ja. op Nee, dat klopt. Op zijn pand. Dat is toch prima, ja. Ja, hartstikke leuk, ja, vind ik dat. Tuurlijk, tuurlijk. En het geeft ook aan dat het een, uh, uh, een, een prijs is die uh, mensen waarderen en ja. Uh, ja, daar, daar waar ze hm. wat mee kunnen. Ja, zeker. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, we hebben alles een beetje, een beetje gehad, hè, waar je over kan praten, denk ik. Uh, ja, ik, we kunnen, we kunnen we ja, een nog wel een uurtje <laughs> <dan, laughs> nou, we doen. Nou ja, nee, inderdaad. Want ik begreep uh, dat er misschien een podcast zou komen. Ja, dat, is misschien... ja, oh, dat klopt, ja. Uh, Daar zijn we met, uh, Gilles. Uh, met Gilles inderdaad mee bezig, met de Zandvoortse Korant, om uh, nou, verhalen uh, op te halen. Ja. Daar, op dit moment uh, spreek ik Carina en Gilles daar. Ja, uh, Veren uh, inderdaad. Ja. Ja, dat kan ook. heel interessant zijn. Ik denk dat je daar gewoon uh, wel twee, drie uur mee kunt vullen. Ik vind het onwijs leuk om ja. te horen hoeveel verhalen er ja, zijn. Duidelijk, duidelijk. En, um, uh, ja. Ik heb ja. er ook nog gewerkt. Duivelvoerder was het vorige jaar? Ja, ja. En toen ik uh, denk 14, 13, 14 was of zo, uh, was mijn eerste baantje. En ik ben Leuk. meteen in die kelder gestuurd, hier, met spinnenwebben en alles. Ja, maar dat maar even schoon, weet je wel. Nou, verschrikkelijk zeggen Zo. Oh, oh, oh. hey, maar Ton, jullie zijn ook uh, uh, uh, bedrijven uitnodigen voor uh, vergaderingen. En, en, dus het is een hele grote, grote ruimte om dat te, om dat te doen. Mm -hmm. En uh, krijg je er al heel veel uh, reactie op? Nou, de, de, de zakelijke markt is uh, het een van de laatste initiatieven waar we nu naar aanleiding van de toeristische visie uh, mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, momenteel nog niet, maar dat is wel voor 2025 een, een groot speerpunt. Ja. We zijn uh, met een kopgroep uh, uh, bezig van ondernemers die zeggen, wij, wij willen daar wat mee, of 25. Uh, en dat gaat van, vanaf een ondernemen tot het circuit, uh, tot hoteliers. Um, en uh, nou, wij willen wel inzetten op Zandvoort als uh, zakelijke destinatie. Daarvoor ja, ja. hebben we nu een, uh, twee consultants uh, uh, aangetrokken om ons daarin te begeleiden. Want ja, in alle eerlijkheid, ik, ik ken die markt niet. Mm -hmm. En het circuit kent ze wat beter. Maar goed, mm -hmm. die richten zich op wat grotere groepen. Dus ik wil daar graag wel wat begeleiding in. van Waar, waar moet ik me nou op richten? Moet ik nou op mijn beurs gaan staan? Moet ik zorgen voor een online presence? Moet ik zorgen dat iemand de telefoon namens business Zandvoort ja. Business Events, ja. ik noem even iets, mm -hmm. uh, opneemt? Uh, dus daar laten we ons nu in uh, begeleiden. En gaan we waarschijnlijk in januari een tweedaagse uh, doen om intensief met elkaar bij elkaar te gaan zitten. Wat is nou eigenlijk het verhaal van Zandvoort? Wat willen we vertellen? Hoe willen we dat vertellen? Zodat we vervolgens in 2025 daarop gas kunnen geven. En dus inderdaad die zakelijke uh, uh, vergaderingen, ja. meetings, uh, driedaagse incentives. Dat is een prachtige locatie bedrijven. natuurlijk voor bedrijven. Ja, bedrijf. Maar ja, er zijn natuurlijk heel, heel veel uh, bedrijven heel bestand. Ja, maar, uh, en weet uh, je wat het leuke is? Dat, we hebben het hier natuurlijk al een tijdje over. Ik word elke keer weer verrast. Wat voor ontzettend gave dingen we hier allemaal al, ja. al, op, op dit moment al aanbieden. Mm -hmm. ja, Alleen, ja, ik ja. heb daar ook in, in, in de eerste meeting uh, gezegd. Op het moment dat ik als ondernemer die hier inmiddels zes jaar rondloopt. En nou, toch best wel in het dorp aanwezig is. Uh, elke keer weer verrast wordt. Ja, hoe verwachten we dan dat, dat de wereld ons daarin, eh, daarin vindt? Ja, ja. Dat moeten we echt, die etalage moeten we veel beter op orde ja, hebben. Ja. En we hebben alle elementen in huis om daar zeer succesvol die in te zedig, zijn. Zedig maar hier is sector-econoom van ABN Amro: die, die was zijn letterlijke woorden van. Besef heel goed wat je hier in huis hebt, wat voor kapitaal je hierop zit. Ja. Je moet het alleen even wat anders gaan aanpakken. Ja. Ja, en dat gaan we doen. Ja. En ik ben er nog van overtuigd dat zeg maar die schouders we, we babbelden net voor de uitzending al eventjes. Ja, het wordt steeds drukker en het seizoen verlengt steeds meer. Die zakelijke markt, de uitstekende markt, die uh, daarin uh, aanvoelt en ook voor de winter zorgt voor, uh, voor leuke reuring. Ja. Voor wellicht ja. wat nieuwe uh, uh, bedrijven, restaurants. Ja. Oké, okay, nou uh, hartstikke goed. Uh, spannend allemaal wat er even ja. nog gaat gebeuren. Zeker. Uh, mag ik je hartelijk bedanken, Tom. En uh, nogmaals, we hebben nog een ja, aantal dankjewel. elementen in onze show. Dus. Ja. <laughs> we gaan nog even een uh, muziekje draaien. Goed weekend. En uh, aan je kinderen die je hebt meegenomen. Hartstikke leuk. <laughs> uh, die gaan morgen naar Sinterklaas, uh, neem ik. Ja, ja hartstikke ja. leuk. Uh, ja, laat me horen. Michael, denk ik. Ja, Get to France. Nou, ja, en wij zitten, Get to Hotel Coeur. Ja, Get to Hotel Keur. <laughs> of Get to uh, ja. de Protestantse Kerk. Ja, ja. We, gaan, we hebben nog twee onderwerpen. En uh, bij ons zit uh, Willem Stroomman. Ja. Welkom Willem, van Classic Concert. Ja, goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Want jullie hebben morgen weer een uh, het uitvoering. Is, he? uh, het is gigantisch. Ja, het is mooi. Ja. Het Nee, het, het Orkest Orkest is he, Orkest Haarlem. Nicolas Defans. En uh, ja, we hebben van de week al met stoelen gesmeten in de kerk... om het allemaal weer op zijn plek ja, te zetten. Ja, maar hoeveel mensen komen er van dat orkest? Nou, het orkest, daar hebben we in ieder geval 60 stoelen voor gehuurd. Zo. Dus dat, uh, dat is rond dat aantal. Dan zit het ook helemaal vol. Ja, dat zal wel, ja. Ja. En het is natuurlijk een enorm uh, geluid. Want en kost jullie ook nog ja. uh, oh. 60 keer koffie. Ja, dat kost het ook. Dus we hebben diep in onze beudel moeten tasten. Ja, ja. Hey, wat, wat gaat gaan ze spelen? Nou, in ieder geval, uh, het is een graag gehoorde gast is antwoord dit orkest. Ze uh -huh. zijn al meerdere keren achter elkaar geweest elk jaar. Okay. Uh -huh. En uh, volgend jaar dan komt dus die uh, Nicola Differon die komt volgend jaar komt die afscheid nemen van. Is een... de dirigent, hè? Ja, ja, ja. Ja. Die komt afscheid nemen. Al en, 22 jaar is de dirigent. Ja, ja, ja, ja zeker wel. Dus er komt een moment dat je moet zeggen van kan ja, ik het niet stoppen natuurlijk. Voor jou geldt niet, maar voor die uh, Nicolas ja, Telefon wel. Ja, ja. ja. Nou, er komt dus een programma met veel muzikale vertellingen. Jeux d'enfants van Bizet. Aha. Dat is dus eigenlijk jeux Dat is dus, uh, het uitbeelden van uh, het spelen met speelgoed door uh, kinderen. Dus we noemen dat met een mooi woord uh, programmamuziek. Mm -hmm. Waar je dus middels muziek een verhaaltje uitbeeldt. Dus hoe die kinderen spelen en doen en zo. Dat is uh, heel interessant. En dan van Dat is dus een, een Tsjechisch sprookje. Mm -hmm. En daar uh, speelt het spinnenwiel een uh, grote rol. En dat wordt dan ook met klank. Wordt het hoor je het spinnenwiel gewoon draaien. Mm. Dat is natuurlijk mooi, uh, heel mooi. leuk. <clears throat> dan hebben we pauze. En na de pauze ja, het beroemde, beruchte uh, concert van Brahms. Uh -huh. Beroemd omdat het zo prachtig mooi is. Maar in de tijd toen het pas klaar was, waren er ook violisten die zeiden: Is dit stuk nu voor de viool geschreven of tegen de viool? Ja. Zo'n onmogelijk stuk. Ja? Maar eenmaal als je het speelt, dan speel je het. Ja, ja. En uh, even kijken hoor: Ja, dat is uh, Emma Royakkers. Uh -huh. Die ook al vaker solist is geweest bij uh, het Haarlemse Symfonieorkest. Maar uh, die Emma, ja, die komt uh, morgen naar Zandvoort en die, uh, die komt dat spelen. Mooi. Ja. Dus uh, we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Hoeveel mensen kunnen er in de kerk? Nou, uh, we hadden laatst dat er iemand zei... we komen met 350 man in de kerk. toen dus zeiden wij, nou, we hebben geen 350 stoelen nee, hoor. Nee. Dus maar ja, je bent al 60 stoelen kwijt aan het orkest. Ja, maar die heb ik gehuurd. Dus, dus die stoelen okay. heb ik niet nodig. Maar dus, je hebt dus voor, vooraan in de kerk... heb je dus in feite een lege ruimte. Er mm -hmm. staat dus een hele grote tafel... waar de predikant achter staat... tijdens dus de dienst ah. en allerlei... Grote bekende ruimtes. Ja. Hi. En, um, en die, gaat dus, die tafel gaat weg. Ja. Die gaat er mogelijk uit. Dus dan hebben we een hele lege ruimte waar dat orkest plaatsneemt. neemt okay, ja, ja. En dan is het een beetje inschikken met, met elkaar. Ah. Hoeveel, dus, hoeveel mensen denken, denk, denk jij dat erin kunnen? Nou, dus 60 uh, orkestleden. En bij ons uh, 250 bezoekers. En die nou, zullen er zijn ook nog. Leuk hoor. Maar ja, dus, ik neem aan dat de, de animo vele veel malen groter is. Dan is het tjokker -tjok vol hoor. Het ja. Ja, begint en, om drie uur. Het, het begint om drie uur. Ja, Al drie moet ik, gaat de, de zaal open. Op tijd kaarten kopen natuurlijk. Ja, zeker wel. En waar ja. doe je dat? De kaarten zijn of te koop bij de, bij de stichting. Moeten we op de site kijken. www.classiekconcepts.nl mm -hmm. En... Um, of gewoon aan de zaal. Ja, aan de zaal. Maar we raden wel iedereen aan. We beginnen om drie uur. Om op tijd te komen. Zorg wel ja, dat ja. je, ja. als je op een lekker plekje wilt ja. zitten... Ja. Zorg dat je inderdaad om half drie als de deur open gaat. Ja. Ja. Dat, je, dat je erin Begrijp ik, ja. Al. Jij wilde nog iets vertellen over volgende maand? Ja, dit is... December. Ja, wij hebben dus een groot experiment met uh, repertoire... Dat uh, wij in klassiek concerts eigenlijk nog nooit eerder hebben uitgevoerd. Mm -hmm. Dat is uh, muziek van uh, Philip Glass, Arvo Peltz en Theo Louvendi. Uh -huh. Dat is toch wel meer hedendaagse mm -hmm. klanken. En uh, dat wordt gespeeld door een cello octet. Amsterdam heet zij. Het cello octet Amsterdam Tracks. En dat is onze uh, grote productie die dan in de Agatha Kerk zal plaatsvinden. Oh, ja, dat is in Agata maar ja. daar vinden wij dat dat heel veel extra aandacht mag krijgen. Want uh -huh. het, is echt een, het is ook een duurdere entree. <coughs> het is 25 euro entree. Oh. Maar je krijgt dan ook een programma ja? waarvan je echt... Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Oh, mooi. Dus, uh, maar goed, dan gaan we... Naar, uh, een in, uitdaging zowel voor de luisteraar als voor de speler. Gaan we over een paar weken natuurlijk in het programma Goedemorgen staan. Dus verder over praten. Ja, ook zeker over wel. de grote uitvoering. Absoluut waar. Hartstikke leuk. Had ik, nog, had ik nog een vraagje. Uh, zo'n orkest, is dat een betaald orkest of zijn het vrijwilligers? Nee, nee, nee, het, het wordt wel betaald. Ja? ja? Ja, ja, ja, ja. Dus die mensen die doen dat voor hun werk? <tus> nee, nee, nee. De, de, het orkest doet het als vrijwilliger. Ja? Maar zo'n orkest, je hebt de instrumenten, je hebt het transport, mm -hmm. je hebt de repetities. En die repetities worden geleid door een dirigent. Mm -hmm. Dus die dirigent krijgt niet alleen betaald voor het concert, maar die krijgt ook betaald. Voor alle repetities. Oh, ja, ja. En dat zijn dus de kosten natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En dan moet, moet een podium neergezet worden. Nou, noem het maar op. Ja. Dat zijn zo'n beetje de kosten. Ja, begrijp ik, ja. Kijk, het koninklijk concertgewoon orkest, ja, waar je per maand 1200 euro voor betaalt om te komen spelen, dat kunnen wij ons niet permitteren. Nee. Nee. Maar dan heb je ook een zaaltje <kwijnt> nodig waar 3000 mensen in kunnen. Ja. Dan kan het weer wel. Ja. Dat hebben wij dus ook niet. Nee. Dus we zijn toch toch kleinschalig. En dan uh, ja, het, het Symfonieorkest. Die spelen dus echt op een klassiek, op een professioneel niveau. Dankzij een dirigent die daaronder staat, daarvoor staat. Ja. Dat het, die zo'n orkest optilt naar een hoger... Ja, hij heeft level. gewerkt bij het Radio Philharmonisch Orkest. En, ja. En, uh... Het balletorkest, dat weet ik hoe hij er om gezeten ja. heeft. Dus de man veel. heeft wel, wel over die praten. Toe. Ja, hij heeft natuurlijk ja. heel veel gedaan. Ja, ja, gigantische ervaring. als, ja. uh, als Oké, okay, nou Willem, we gaan het morgen meemaken. Ja, we gaan het morgen en, meemaken. Uh, ja, uh, heel fijn als het kerk ja. een beetje vol zit. Mag ik jou hartelijk danken. Volgende maand ben jij hier Volgende om te praten te over gast. de... December uitvoering <laughs> en nog een heel goed weekend Willem. Ja, we wel. wel wat moois We doen. gaan nog even wat muziek ja, draaien goed. en daarna is het, uh, is het maar uh, Ik ga wel mijn zetten morgenavond. Ik ja, ja, okay. raad nee natuurlijk. En morgen komt hij aan in het antwoord. Dus, uh, Je bent er toch bij hè? Willem? ga, ga je gang. focus Er Eigen staat eigenlijk de doodstraf op, op dit soort mooie liedjes. Ja, te killen. Dat te is killen wel ja, ja, ja, maar het is niet anders. Ja, was die gebulde uh, koek lekker, uh, Hans? Ja, was lekker, ja. Ik hebben hem even snel doorstrikken. <laughs> maar uh, we gaan naar het einde van het programma toe. We gaan naar het uh, einde. En, uh, we uh, ja. danken iedereen voor het, uh, voor het uh, luisteren. En uh, volgende week zijn we er. Volgende weer. week uh, nou, we, zijn wij er binnen, we moeten even kijken. En wij moeten even kijken. Ja. Nou, maar goed, in ieder geval, uh, we hebben nog één onderwerp goed. Dat is een interview van... Uh, Carina Vere met uh, Aurelie Ruhe. Ruhe. De, ja, ja, de directeur ja. van het Stomvoort Museum. Het is een opgenomen uh, uh, uh, stuk. Dus, uh. Het is een reportage. En, uh, ja, een reportage. Daar gaan we ermee uit. En, uh... Nou, Hans, hartelijk dank. Ja, Thomas de Jong heeft ons in de tweede uur ja. bijgestaan. Een ja. mooie Jaap ook, bedankt. Ja, Jaap, nou ja, Jaap in het eerste uur. En had, Hans had heeft gedaan. Ja, ja, omdat jij er niet was. Omdat dat ik er niet was. Nou, dat klopt. <laughs> we gaan dan uh, luisteren naar Aurélie Rue. En we uh, wensen wens iedereen uh, heel veel plezier met de intocht van Sinterklaas. Zeker. En ja. tot volgende week. Ja. Bye ja. bye. Top. Goedemorgen Aurélie van het Zandvoorts Museum. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik uh, bel je weer eens even op omdat uh, de expo die nu gaande is in het Zandvoortsmuseum... al ja, toch wel in, het einde komt in zicht, 22 december. Um, hoe gaat het tot nu toe met de KNRN 200 jaar? Ja, leuk. Leuk dat ze contact opnemen. Ik, uh, het was natuurlijk ontzettend spannend... om en de knrn tentoonstelling in de tijd te zetten. En uh, die is uh, een heel erg goed en heel erg leuk verlopen. Er zijn mooie reacties opgekomen en vooral heel veel groepen gehad, en nog steeds ook heel veel uh, groepen van basisscholen, maar ook van het voortgezet onderwijs, die lang zijn gekomen, dus dat is uh, ja, echt waanzinnig leuk. En uh, vandaag ook we hadden we echt prachtige, hadden we kinderen, <laughs> dus, uh, en dan ook met een brug naar bij de kamer, en die, uh, dat zij ook een rondleiding in een hadden gedaan. En, uh, dus dat, dat speelt echt enorm. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Uh, het is alleen wel, ja, best een lange periode natuurlijk om uh, zo'n tentoonstelling te laten staan. Dus je kijkt zeker uit naar, uh, naar wat we gaan creëren in 2025. Ja, want op de website zag ik, de eerste expositie is bekend. Yes. Wat gaat ja, het worden? Zeker. Nou, we zijn ontzettend enthousiast. We gaan met, uh, met geluk yeah? gaan we een tentoonstelling houden in het uh, in het museum over uh, ja plastic op drift. Dus. Wat betekent dat? Dat, uh, dat er kunstenaars, maar ook circulaire bedrijven, die uh, ja, het, het kunstwerken, maar ook designmeubels en dergelijke maken uit aangespoeld plastic, dat we die een, uh, een, het, ja, een podium geven. Yeah. En uh, daarmee ook de informatie geven over hè, wat er gebeurt er nou, hoeveel plastic ligt er nog niet in die, uh, in die Noordzee, waar we ook lekker in zwemmen. En, wat zijn nou die grote problemen? En zo proberen verschillende producten en uh, ja, onderdelen te pakken. En het uh, is dus eigenlijk het bewustzijn uh, meer aan te zwengelen. Van ja, uh, van, ja dit, dit, dit is er allemaal, maar dit kan er ook mee gedaan worden. En uh, dat is echt, ja, sommige kunstenaars maken prachtige spullen eruit. Maar dat zou natuurlijk eigenlijk liever niet dat het uit dat soort komt natuurlijk. Dat hij wel bij onze kust ligt. Dus dat is... Uh, ja, dat is waanzinnig gaaf. En uh, samen met Witters uh, geluk uh, zijn we dat helemaal aan het uh, voorbereiden, aan het uh, inrichten en uh, ook nou, aan het zetten. Was dit al een wens van jou toen je uh, hoorde dat je directeur zou worden, dacht je van ik wil wel zo'n maatschappelijk onderwerp aansnijden? Ja, ik vind hem wel. <lacht> ja, ik vind het gewoon sociaal maatschappelijke onderwerpen. En uh, de kunst en erfgoed wat daaruit voortkomt en voortploeit. is het interessant, niet alleen maar op educatief niveau... maar ook, uh, ja, het is, erfgoed is om ons heen, hè. Het mm -hmm. is buiten erfgoed, wat, wat we gebruiken, wat we maken continu eigenlijk gewoon erfgoed. En dit zijn onderdelen waarvan eigenlijk altijd bewust zijn... maar sommige mensen zijn zich er heel bewust van. En dat een, ja, een podium geven, bespreken met de um, juiste uh, tekst en diggers, hoe dat uh, zo leuk heet in het Engels, om uh, ja, even de ogen te openen, maar ook uh, het stilse eraan uh, te verbinden. Dat is wel iets wat, uh, wat al heel lang in mijn uh, ja, uh, hoe heet dat? Uh, op, op mijn wedstrijd stond. Ja. <laughs> uh, dus het is, wel, uh, het is wel heel mooi dat uh, ja, uh, samenwerking met is uh, Geluk ook uh, uh, kan doen om het samen te neer te zetten. En zij, zij bestaan tien jaar voor het jaar. Dus we hebben een hele mooie serie. En, uh, ja, en Jullie heeft ons aan elkaar voorgesteld. Dus eigenlijk ja, een mooie concept kan op dit moment eigenlijk niet, denk nee. ik. Nee, en uh, wel leuk dat de Juttersgeluk ook uh, de prijs voor uh, duurzame ondernemer en duurzame inwoner heeft gemaakt van visnet en uh, afgedankte uh, ja, uh, bad of lichtstoelen. Dus uh, ik voorzie dat zij uh, nu voor deze tentoonstelling ook wel weer hele mooie dingen kunnen creëren of met ideeën kunnen komen. Doen er ook andere kunstenaars mee? Ja, zij komen zeker met hele mooie ideeën. En uh, we nemen ook een, een behoorlijk netwerk mee. Het is dus echt een. Uh, het is keuzes maken, kan ik je zeggen. En dat is niet even makkelijk. Uh, daarnaast hebben we ook een, uh, een oproep gedaan in de zandvoort -Sucurans. En uh, ik had het keer eigenlijk... En stiekem gezegd van, hey, mocht je, daar, mocht je kunstwerk maken van Plastica, ja. of afval wat we... Uh, nou ja, dus we zijn hier best wel wat in binnengekomen. En oh, het ene is een marger dan het andere. Uh, maar ik heb gecommuniceerd dat we december een beslissing maken. Dus ik ben op dit moment nog aan het verzamelen. En ja, als ik dan even het medium uh, mag gebruiken, mocht je het horen en zelf ook kunstmaken met Plastica nog geen mail hebben gestuurd, dan... Uh, hoor ik heel graag, want uh, ja, we, we willen echt een, een, een, een podium zetten van lokale kunstenaars, maar ook uh, een grotere bedrijven, en een mooie mix maken om het, uh, ja, het onderwerp goed te communiceren. En, uh, en ook uh, uh, uh, ja, met experts workshops geven en lezingen, dus het uh, kan heel bruisend worden, maar we moeten natuurlijk ook wel keuzes maken, dus ja, dat, uh, dat wordt er spannend. En ik denk dat het voor de jeugd in Zandvoort ook een heel erg belangrijke tentoonstelling kan zijn. Ja, zeker. Ik wil, uh... Oh, dat is. Ik heb er zelf wel zin in om kinderen ook rond te zien lopen en te verwonderen. Uh, zich laten te verwonderen over wat er allemaal ook mogelijk is, maar ook wat er eigenlijk gebeurt met als je eventjes inderdaad een uh, kastietpepertje of een of een, hè, een laat liggen op het strand. Dat, uh... ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat weer gaat aanslaan en. Daarnaast, uh, het is wel leuk om uh, dit ook weer te vertellen, gaan we uh, werken aan een participatiekunstwerk. Oké. Okay. Uh, samen met is gelukkig ook een ik gaan we faciliteren, waar kinderen dan ook aan kunnen bijdragen. Dus ja, dat, dus, ik kan er nog niet heel veel meer nee. over loslaten, maar uh, we willen echt uh, de ja, mensen erbij betrekken, creatie en belevenis en educatie. Nou wat goed. Ja, alle factoren zijn weer uh, erin meegenomen, dat hoor ik alweer. Ik hoop het, het wordt nog, wel, het wordt nog spannend natuurlijk, want er moet nog veel gebeuren zoals altijd. Ja, en, ja. en we willen Kamer hem ook nog mooi afronden en we hebben daarnaast een, uh, een net, uh, allemaal hele mooie leuke spulletjes in de winkel. Uh, dan wordt het een beetje te maken. Dus uh, dat zijn ook allemaal mooie dingen die spelen. Er, is, uh, ja, er, is, uh, er gebeurt genoeg. Er zijn nou. omgeving om ook nog steeds te komen kijken, natuurlijk. Nou, dat doen we ja. zeker. Is er al iets bekend wanneer de opening is? Welke datum het zal zijn? Of komt dat nog allemaal? Nee, dat houden we echt nog geheim. Dat, uh, <laughs> uh, dat is ook omdat we het zo goed mogelijk willen doen. Ja. En we gaan een klein beetje vernieuwen met een w. vernieuwen in het termine. Dus uh, dat is ook, uh, ja, uh, ook spannend. De permanente collectie. Uh, de tentoonstellingen willen we gaan uitbreiden. En uh, daar gaan we ook een, een klein klein mee beginnen in uh, 2025. En, uh, ja, ook omdat we natuurlijk uiteindelijk naar een, een, een 50-50% verdeel willen. 50-50 in het museum. Oké. We is echt, echt met heel veel over zo'n antwoord te kunnen leren. En we hebben zoveel mooie. Objecten in, uh, in de collectie die nu niet tentoongesteld staan. Nou dus zeker, staat. en zoveel mooie verhalen, zoveel historie. Ja, dus, precies, precies. Het is dus nog lang niet klaar. Sorry, wat tijd? Het is nog lang. Tot lang niet zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.